De meegenomen zilveren monstrans komt uit de 18e eeuw en is versierd met diamanten. Het topstuk was aan het museum uitgeleend... door de parochie van de Heilige Drie-eenheid uit Amsterdam. De monstrans stond in een vitrine in de schatkamer van het Katerijnen convent. De daders sloegen het glas kapot en gingen ervandoor op een scooter. BP betaalt de Amerikaanse overheid 4 miljard dollar... vanwege de olieramp in de Golf van Mexico... BP verklaarde schuldig te zijn aan de dood van elf arbeiders. Ook heeft BP gelogen over de omvang van de olieramp. Een rechter is akkoord met de schuldverklaring van BP... en daarmee komt er een einde aan de strafzaak tegen het oliebedrijf. Van de 4 miljard dollar bestaat 1,3 miljard uit een boete... en er gaat ruim 2 miljard naar een natuurbeschermingsorganisatie. Eerder trof BP al een schikking met gedupeerden in de regio. Die kost het bedrijf bijna 8 miljard dollar.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 De ambtenaar werd vorig jaar aangehouden op verdenking van spionage en omkoping. Hij zou voor het doorspelen van de stukken grote sommen geld hebben gekregen. De onderhandelingen tussen FC Twente en Everton over de transfer van middenvelder Leroy Ver zitten muurvast. Dat heeft Twente-voorzitter Joop Munsterman gezegd tegen de NOS. De Britse club kwam met aanvullende eisen waar FC Twente niet aan wil toegeven. De clubs zijn het niet eens over het aantal termijnen waarin moet worden betaald. Gisteren waren de twee clubs het eens over de transfer van zo'n 10 miljoen euro. AZ heeft zich geplaatst voor de halve finales van de KNVB-beker... door een 5-0 zegen bij Den Bosch. De wedstrijd werd ontsierd door misdragingen van een groep supporters van Den Bosch. AZ-spits Altidore was het mikpunt van oerwoudgeluiden. Even na rust werd de wedstrijd kort stilgelegd... omdat een assistentscheidsrechter werd bekogeld met ijsballen.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 De dag ervoor was de vorst verdwenen. Ik zie een verband. Meteen was het de warmste januari dag ooit. Dat, daar moeten al die warme gevoelens waar het land van doortrokken is... toch wel iets mee te maken hebben. Goedenavond, hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen... Aanstaand koning Willem-Alexander kiest ook een nieuwe hofhouding. Een thesaurier, een stalmeester, dat soort functies. Hoe gaat die eruit zien in de nieuwe hofhouding en wat zou er moeten veranderen? Ik vraag het zo aan Rijnildus van Dithuizen en Henrik de Groot. En daarvoor gaan we het hebben over het grote liquidatieproces, het zogenaamde passageproces. Vandaag waren de uitspraken drie keer levenslang, maar ook werden er twee hoofdverdachten vrijgesproken. We gaan de balans opmaken. Moet het nu een succes worden genoemd of niet? En de bibliotheek in Timbuktu in Mali is in brand gestoken. Hoe groot is dat verlies? Zometeen hoort u nog van Hans Andringa hoe de oppositie zich zorgen maakt over het lot van de ouderen. En zich gaat roeren. En om 5:12 voor twaalf een gedicht dat meedoet aan de Turing gedichtenwedstrijd. Maar eerst het nieuws van vandaag. Dinsdag 29 januari. Na het grote nieuws van gisteren kunnen de voorbereidingen beginnen voor de abdicatie van koningin Beatrix en de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Premier Rutte deed de aftrap. De inhuldiging van de nieuwe koning zal volgens de grondwet plaatsvinden in een openbare bijeenkomst van de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal in de hoofdstad in Amsterdam. Maar in deze tijden van crisis wordt het geen extravagant feest. Wij zoeken naar soberheid. Maar dat staat niet in de weg dat het een prachtige dag wordt. Het is niet alleen een glaasje Ranja. Het wordt een mooie dag, een groot feest. Maar we kunnen gewoon met elkaar erop letten... dat het ook in financiële zin binnen de grenzen blijft. Traditiegetrouw gebeurt het allemaal in dit Nieuwe Kerk. Het is de ideale plek, want het is een prachtig uh, gebouw... Uh, direct naast het paleis gelegen. En uh, aan de andere kant is er ook al een hele lange traditie. Sinds 1814 worden de uh, vorsten hier ingehuldigd. De Amsterdamse burgemeester van der Laan heeft er alle vertrouwen in. Maar natuurlijk kan Amsterdam het aan. Volgens mij kunt u een hele uh, onvergetelijke dag uh, verwachten. De inhuldiging van Beatrix was in ieder geval onvergetelijk voor de organisatoren. Het was achteraf zeker een nachtmerrie, maar ook die dag zelf was het. Was het stressig, zeer stressig. Ook op andere plaatsen zijn de voorbereidingen al in volle gang. Ik heb uh, aftredertjes, oranje slagroomgebakjes. Dat zijn de, de prinsengebakjes. Uh, ik heb oranje tompoezen, ik heb oranje soezen. Is toch prachtig. De vlag uit dokter die hangt in Amsterdam bij de inhuldiging. Wat weet je nou weer? Prachtig, zijn we trots op. De krooninsularen. Zes tot acht minuten even om ombakken. Heerlijk. Ja. De oranje zelf hebben we nog niet gehoord... maar een Vlaamse verslaggever wist Pieter van Vollehoven voor de microfoon te krijgen. Het was uh, natuurlijk emotioneel. Het is natuurlijk emotioneel. Ik heb de vorige troonswisseling ook meegemaakt en nu weer. Dus het is, het is emotioneel. Maar daar wou ik het bij laten. Heeft ze groot gelijk? Oh, dat is een persoonlijke beslissing. Dat is een persoonlijke beslissing. De Vlamingen weten overigens ook waarom we geen koning Willem IV krijgen. Waarschijnlijk hebben historici er op gewezen dat die vorige koningen Willem uh, het uh, ja, niet, niet allemaal even onbesproken waren. Vooral koning Willem III zou het uh, af en toe nog wel eens bond hebben gemaakt. En de man had zelfs in de volksmond de bijnaam koning Gorilla vanwege zijn, uh, ja, zijn boertige gedrag. Zonder alle opwinding over de troonswisseling zou dit het nieuws van vandaag zijn geweest. Jesse Eg wordt veroordeeld tot een levenslange Gevangenisstraf Mohammed Egg wordt veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Siegfried S. wordt veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Het vonnis van de rechter in het passageproces over liquidaties in de Amsterdamse onderwereld, zometeen praten werden over. Even een CITO-toets oefenen op internet. Veel kinderen uit groep 8 doen dat, want volgende week is het zover. Zo kwam aan het licht dat de vragen van dit jaar op internet te koop waren. CITO denkt dat de fraude snel zal opvallen. Kijk, Een kind wint er niks mee om een veel hogere uitslag te krijgen... dan je schooladvies, want dat leidt altijd tot discussie. En stel dat je dan toch maar wel op dat gymnasium wordt aangenomen... dan word je daar niet gelukkig, want dat is niet jouw niveau. En de meeste kinderen zien dat zelf ook wel in. Ik wil veel liever zelf naar Mavo' zo gaan dan met zo'n Cito-antwoorden uh, naar het gymnasium. En dan toch nog even terug naar de abdicatie. De abdicatie. Wat is dat? Geen idee. Ik weet het niet. Applicatie of? Andere vraag? Applicatie. Oh echt. Oh, nou. Het zou gewoon makkelijk zijn als mensen zeggen: troonafstand dat zou veel makkelijk zijn. Het is een beetje een ingewikkeld woord, ja. natuurlijk. Hè? Applicatie. Ja, dat klinkt wel slim. Dat ja. ja. vind ik heel mooi hoor. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Martijn Nijhuizen, nou ja, wat is het nieuws vanmorgen in de kranten? Ja, drie keer raden. Nou ja. <laughs> de het, abdicatie? De abdicatie, ja. ja, onder andere. Goed, Spits heeft ook ander nieuws. Die meldt dat er eindelijk een groot onderzoek komt... naar matchfixing in Nederland. Valspelen dus bij sportwedstrijden om geld te verdienen. Spits meldt dat het ministerie van VWS nu officieel opdracht heeft gegeven voor zo'n onderzoek. En niet aan de minste een hoogleraar sport en recht, een hoogleraar criminologie en onderzoeksbureau Ernst Jong. Ze praten onder meer met sporters en oudsporters, officials, gokbedrijven en politie en justitie. Volgens Spits is het manipuleren van sportwedstrijden in Nederland jarenlang genegeerd. Drie jaar geleden werd wel een voetbalwedstrijd als verdacht bestempeld die tussen Roda JC en Heracles... De Voetbalbond vond toen te weinig bewijs om er een zaak van te kunnen maken. Als het goed is weten we al voor de zomer of er ook hier sporters zijn die met opzet een wedstrijd verliezen om geld op te kunnen strijken van gokkantoren. De FD komt morgen bij nieuws over SNS Real. Toen de vastgoedafdeling in 2006 werd overgenomen van ABN AMRO, werkte daar maar een paar medewerkers die probleemkredieten in de gaten hielden. Dat de krant op basis van verschillende bronnen. Door de kleine bezetting konden slecht worden ingegrepen... toen de crisis uitbrak en klanten hun lening niet meer konden terugbetalen. Komt bij dat het vlak voor de crisis vooral om groei ging. Ja, Anders gezegd, er moesten zoveel mogelijk kredieten worden versleten. En er was dus maar weinig toezicht op probleemkredieten. Vooral op die in het buitenland. In 2006 hielden maar drie mensen potentiële probleemgevallen in de gaten... Inmiddels heeft SNS-Riaal daar 75 mensen voor in dienst. Het Nederlands Dagblad heeft het over de winst van de oudere partij 50+. Plus. Als er nu verkiezingen zouden zijn, dan zou de partij acht zetels krijgen, zegt onderzoeksbureau Ipsos. Dat komt doordat 50+, handig gebruik maakt van de actualiteit, zegt een politicoloog. De pensioenen gaan omlaag, de zorgkosten gaan omhoog en de oudere zorg verschraalt. En door daartegen te protesteren trekt 50PLUS veel potentiële, natuurlijk vooral oudere stemmers. Als 50PLUS in de politiek een rol van betekenis gaat spelen, dan kan de partij niet meer alleen maar protesteren. Er moeten dan fundamentele keuzes worden gemaakt. Dan zal blijken dat er noodzakelijke samenhang ontbreekt en valt de partij uiteen door interne spanningen. De Telegraaf besteedt ook morgen extra aandacht aan de naderende troonswisseling. Het eerste kwartijn van 20 pagina's staat vol nieuws, reportages en achtergronden over het feest op 30 april. En de nadruk van de artikelen ligt volgens de krant op toekomstig koning Willem-Alexander en de koningin. En iets minder op de terugtredende koningin. De Trouw bestaat morgen precies 70 jaar. In de krant staan daarom prachtige verhalen van lezers over hun krant. Verder wordt uitgelegd waar de naam van de krant vandaan komt. En dat heeft te maken met de trouw aan God, Vaderland en Oranje. En de titel van de krant levert nog een aardig verhaal op is een beetje een lastig verhaal, maar wel grappig. De uitgever van Trouw en andere kranten denkt erover... om kranten van de concurrenten over te nemen, Wegener. Al het nieuws rond die mogelijke overname wordt natuurlijk op de voet gevolgd... door de investeerders van Wegener, en dat zijn Britten. Die krijgen standaard alle nieuwsberichten toegestuurd... die in Nederland over die zaak verschijnen. En die berichten zijn automatisch vertaald in het Engels, door een computer. En veel investeerders dachten daardoor dat Trouw geen gewone krant was... maar een blad over bruiloften omdat trouw stondwaard wordt vertaald als wedding. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ja, steeds meer partijen. Ik zei het net al even. In de Tweede Kamer maken zich druk om de ouderen. De SP wil vanavond nog, met steun van de hele Kamer... een brief van premier Rutte over de gevolgen... van al die voorgestelde bezuinigingen voor die ouderen. Hans-Andringa, goedenavond. Goedenavond, Michael. Ja, Het lijkt erop dat de Kamer de druk op het kabinet aan het opvoeren is. Ja, dat doen ze zeker, want vanaf het aantreden van het kabinet... hebben ze steeds gevraagd aan de Kamer... geef ons een beetje tijd om de bezuinigingen uit te werken... om overleg te hebben met de sociale partners... Ja, we zijn nu een paar maanden verder. Nou, de vakbeweging die gaf begin deze week te kennen... Van dat die gesprekken helemaal niet goed gaan. Er is nog veel onduidelijkheid. En het geduld in de Kamer raakt op. Ze willen weten waar ze aan toe zijn. Vooral omdat er deze week twee belangrijke debatten zijn... over de bezuinigingen en de koopkracht. Ja, ik zag dat Henk Krol van 50PLUS... die partij die nu zou zijn, groter zou zijn geworden... als er nu verkiezingen waren... dat die een mailpunt is begonnen waar ouderen met klachten uh, naartoe kunnen. Dat heeft hier ongetwijfeld ook mee te maken? Ja, dat heeft er zeker mee te maken, want zij mobiliseren hun achterban. Maar dat doen andere partijen ook, die vroeger konden rekenen op de steun van bijvoorbeeld de ouderen. De PVV roept mensen op om premier Rutte te bellen... in het torentje met hun klachten... Het CDA die maakte zich vandaag zorgen of dat, uh, uh, ja, dat overleg tussen het kabinet in de vakbonden en de werkgevers... wel tot dat gewenste sociaal akkoord zal leiden. Dus dat er weer een nieuwe overeenkomst is in uh, de polder. Kortom, het gaat allemaal niet zo makkelijk en dat zorgt voor, voor onrust in de Tweede Kamer. Ja. En waarom zien we die toename van acties en het ongeduld juist nu? Nou, omdat ook wel steeds duidelijker wordt... wat die gevolgen van al die bezuinigingen kunnen zijn. Uh, de loonstrookjes zijn binnen. En nogal wat mensen die zijn geschrokken. Uh, de onrust onder ouderen neemt, neemt toe... omdat ze veel meer moeten ja. bijdragen aan hun eigen zorg. En ook speelt natuurlijk mee... Uh, dat die 50-plus partij het verrassend ja. goed doet in allerlei peilingen. De andere partijen voeden ook de drang om zich uh, te laten zien. Uh, CDA, PVV, SP, die roerden zich vanmiddag in de Kamer. Ze willen duidelijkheid. Luister maar. Ten tijde van deze grote financiële en economische crisis... is het ongeduld hier in deze Kamer groot. Ik kan minister nogmaals heel duidelijk aangeven dat het kabinet alles op alles zet om te komen tot dat tweede so akkoord van Wassenaar. Mijn broek zakt bijna af als ik deze minister hoor praten over een sociaal akkoord. Deze minister zorgt voor het meest asociale beleid wat Nederland ooit heeft gekend. En met name ten aanzien van uh, ouderen. Die laten deze minister zitten en staan in de kou. Hou op met praten met sociale partners en doe daar wat aan. En ik wil daarom vanavond nog een brief van de minister-president. Eén... Wat zijn de effecten van alle maatregelen van zowel Rutte 1 als Rutte 2... voor wat betreft hun koopkracht? En twee, is de minister-president en het kabinet bereid... compenserende maatregelen te nemen om een en ander te repareren? En de derde vraag aan de minister-president is... is dit nu wat het kabinet bedoelt met het eerlijke verhaal? Ja, dat was uh, Emile Roemer. Is die brief, er, uh, trouwens inmiddels van de SP? Nee, uh, die is er nog niet. Nou gebeurt dat wel vaker, want het kabinet denkt... 10 seconden voor 12 is ook nog vandaag. Ja. Dus Emil Roemer moet nog even voor zijn PC blijven zitten om te kijken of die wel binnenkomt vandaag. Ja. Maar goed, die oppositie heeft geen meerderheid, dus wat kan die? Nou, uh, die kunnen best wel wat. Want het kabinet heeft ook vanaf het begin gezegd, behalve dat ze tijd wil, uh, wij zoeken een brede steun, ook in uh, het parlement. Uh, ze heeft de medewerking van die Kamer ook nodig. Ze heeft een uitgestoken hand. Want, ik zeg het nog maar eens, uh, er is geen meerderheid in de Eerste Kamer. Ja. En daarom hoor je nu ook die oppositiepartijen, vooral SP, PVV en CDA. Want die zijn ieder afzonderlijk in staat. Hebben ze genoeg zetels in die Eerste Kamer... om het kabinet aan een meerderheid te helpen. Dus als je wat wil, dan moet je nu alvast je gezicht laten zien. Duidelijk maken wat je wil, want nu heb je invloed. En minister Asscher van Sociale Zaken, die weet ook hoe dat spel gespeeld wordt. Want vandaag gaf hij te kennen dat hij niet bereid is... ook maar een millimeter te bewegen. Je kunt van alles roepen. Het gaat erom dat we afspraken maken die goed zijn voor dit land. Dat is de regering aan het doen. Het is een moeilijk proces. Maar juist voor het algemeen belang doen wij dat en daar gaan we gewoon mee door. Ja, dat klinkt niet als een uh, soepele opstelling uh, inderdaad. Nee. Goed, het wordt dus een belangrijke week uh, voor de Kamer en voor het kabinet en voor de ouderen wellicht. Dat zeker. Ja, Dank je wel, ja. Hans Andringa. Crisis heet het, uh, heet de groep. Het nummer heet Blackman Ray, een nummer uit 1985. Na vier jaar is er een eind gekomen aan het grote liquidatieproces in Amsterdam. De rechter gaf flinke straffen vandaag. Drie keer een levenslange gevangenisstraf en een celstraf van 30 jaar. Maar hoe succesvol was die zaak eigenlijk? Want twee hoofdverdachten zijn vrijgesproken. Daar ga ik over praten. Gelof Leijstra die is in de studio in Haarlem. En hier bij mij in de studio is Theo Hofstee. Hij is hoofdofficier van Justitie. Hartelijk welkom. Dank. Ja, En meneer Leijstra, bent u er ook? Ja hoor. Ja, goed. Ik begin even met Theo Hofstee. Uh, even die omvang van die zaak neerzetten. Hè. Hoeveel officieren werkten er aan die zaak? Uh, vijf officieren van of justitie hebben eraan gewerkt. Gedurende zeven jaar. Uh -huh. Politieonderzoek heeft zeven jaar geduurd. En er is vier jaar geprocedeerd uh, met elf verdachten. Ik geloof vijftien uh, advocaten. En uh, nou, 300 dossiers. Dure boel? Ja, dure boel, maar... Um, dat vragen ook heel veel mensen. Wat kost dat nou? Ja, allemaal? is het zo. Ja, dat is waar. Nee, maar ik begrijp het wel. Nou ja. uh, maar waar het om gaat, en daarom zeggen we ja, dan telt geld eigenlijk niet. Het gaat erom dat wij uh, hebben blootgelegd. Uh, zeven liquidaties, zeven moorden. en nog zeven pogingen en voorbereidingen van moorden. Uh. En ook hebben we, denken wij een aantal mensen gestopt. Dus we hebben voorkomen dat een aantal andere mensen zijn vermoord. En als dat allemaal gebeurt, ja? dan tellen we niet zo erg meer... Ja, maar nou hebben we hebben nog steeds geen bedrag van u gehoord. Nee, dat is niet te, niet te berekenen. Nee, nou nou als ja, je de ongeveer rechtbank toch wel. Het... U kunt er toch wel een slag naar slaan. Nee, dat is lastig. U, u... Inclusief alle mensen van de rechtbank en bewakingspersoneel, ja, kost dat een paar miljoen, denk ik. Een paar miljoen. Ja. Was u zenuwachtig voor de uitspraak? Nee, niet echt zenuwachtig. Wel een beetje gespannen, want je weet natuurlijk niet wat de rechtbank doet. Maar ik had wel vertrouwen in de belangrijkste dingen van de uitspraak van de rechtbank. En? Tevreden? Uh, daar ben ik tevreden over, ja. De, de kroongetuige, waar zo verschrikkelijk veel over te doen geweest ja. is... Uh, nou, die is geaccepteerd. De overeenkomst was goed. Uh, hij heeft geen verkeerde toezeggingen gekregen van ons. En hij was ook nog betrouwbaar. Nou, dat waren hele belangrijke punten waar de verdediging heel veel... Maar volgens mij op, vergeet u dan erg wacht veel Wacht even, hoor, hier maar... roert Gerlof ja. Lijstra zich al. Nou, zeg het maar... Nou ja, hoor, er er ja. was heel veel te doen in de uitspraak... Ja. over wat genoemd werd de weglatingsafspraak. De afspraak met La Serpe om verklaringen over Holleder... en dienstbetrokkenheid als opdrachtgever bij een aantal liquidaties... Uh, niet in te brengen. Die verklaringen gingen de kluis in. Daar was heel zware kritiek op. Um, en dat heeft ook gevolgen gehad voor um, het bewijs tegen Surel Door die fout, want dat uh, werd door de rechtbank er even heel hard ingebreven. Door die fout uh, komt Sourel weg ja. met zes maanden. Ja, wacht even, wie was dat ook alweer? Want niet iedereen heeft dat allemaal zo paraat. Nee, Tino Soerel, een van de mensen tegen wie het OM levenslang had ja. geëist... omdat hij gezien wordt als opdrachtgever van uh, elk geval de moorden van, van de Bijl, Thomas van der Bijl in 2006 en Kees Houtman in 2005. Maar goed, uh, Gerlof Lijstra, jij vindt dus eigenlijk dat uh, het OM het niet zo heel goed gedaan heeft. Begrijp ik dat goed? Ik noem overigens even Elsevier hoor, want ik ben verslaggever van Elsevier. Ja, is goed. Uh, nou ja, ze hebben het, ze hebben het uh, ja, goed gedaan. Aan de andere kant, het heeft vier jaar geduurd. Dat was helemaal niet de bedoeling. De bedoeling was dat het in maximaal twee jaar afgerond zou worden. En dan zou men aan Hollede toekomen. Zo is het altijd verkocht, ja. uh, achter de schermen. En nou ja... Holle, dus geest. geest uh, Zweefde dus weer, uh, er rond? Zweefde weer door de bunker. Maar <laughs> um, zoals Lauwaars, de, de president uh, van de rechtbank... Uh, of de voorzitter van de rechtbank... Uh, vandaag ook vanavond in Nieuwsuur zei... de grootste vissen zijn niet gevangen. Nou, dat vind ik nogal wat als een voorzitter van de rechtbank... die net uitspraak heeft gedaan, dat zegt. Goed. Uh, de grootste vissen zijn niet gevangen. Hè? Twee opdrachtgevers zijn uh, vrijgesproken. Uh, dat is de kritiek, meneer Hofstee. En Holleder. En Holleder gegeven. natuurlijk niet. Ja. Nee, Holleder. Nou, eerst die twee uh, andere, vissen, die twee maar andere vissen maar. Ja. ja, die zijn vrijgesproken, dat klopt. We hebben altijd al gezegd, mensen die wij als opdrachtgever zien, daar is het bewijs het moeilijkst te krijgen. Die komen op geen enkele plaats, die ligt, die laten geen sporen achter... die worden afgeschermd, daar durft niemand over te verklaren. En dat is dus lastig. Uh -huh. Uh -huh. En de bewijspositie tegen dit soort opdrachtgevers... bestond in deze zaak eigenlijk uit de verklaring van de kroongetuigen... en nog wat aanvullend bewijs, waarvan de rechtbank... eigenlijk vorig jaar april al heeft gezegd dat bewijs is te weinig om die mensen te veroordelen. Nou, dat zien wij anders. Wij hebben een andere bewijspositie... en dat moet dat hof uiteindelijk gaan beslissen. Daar zijn we wel teleurgesteld over... maar dat heeft niks te maken met een ander juridische oordeel... wat de rechtbank heeft over, zoals meneer Leistra zegt, het weglatingspv. Geloof Leistra, heeft heeft een punt? Nou, dat heeft mij dat niet. Nee, zeker niet. Daar was de rechtbank buitengewoon kritisch over. Daar werd zelfs gezegd... Er zijn, zijn uh, onaanvaardbare risico's genomen. Dat was een interpretatie die nooit zo had gemogen. Er, zijn, er is vertrouwen gewekt bij uh, de kroongetuigen, Alsof hij inderdaad uh, die verklaringen achterwege zou moeten laten. Daar is gewoon geschutterd, om het even heel plat te zeggen. Nee, daar ben ik het helemaal niet mee eens. De rechtbank... Nou, ja, is... Dat heeft, dat heeft nee. de rechtbank vastgesteld. Nee, dat heeft de rechtbank In het heel... vonnis. Oh, nee, nee, nee, helemaal niet. Het, ja. geluisterd. Nee. <laughs> nou, het woord schutter heeft de rechtbank niet gebruikt. Sterker nog, nee, maar... de rechtbank heeft gezegd... Nou, meneer Alstierf, wij ja. hebben een juridisch uh, oordeel over wat je wel of niet... in het dossier zou moeten stoppen. Wij vinden, gelet op jurisprudentie, dat je dat in het dossier moet stoppen. Het OM vond dat niet, want die had een afspraak gemaakt met de koongetuigen. Die kon dat ook niet, want die had die afspraak gemaakt. Dat vindt, zegt de rechtbank, vinden wij een onjuiste rechtsopvatting. Maar, zeggen ze daarbij, dat is ook best te begrijpen... Uh, het OM had nog eenmaal die afspraak gemaakt. En eerlijk gezegd, het is niet zo erg duidelijk. Dat staat niet in de wet of zo. Dat ja. is jurisprudentie. Dat hebben ze er wel bij gezegd. Ja. Dat, maar... dat is waar. Dat is waar. Ja. Maar er werd wel gesproken van een onaanvaardbaar risico. Een ernstige vormfout. Uh, dus ja, ik, ik vond dat nogal wat. Uh, Onzorgvuldigheid. Meneer, meneer Hofstee, wat, wat heeft u geleerd over het gebruik van, van kroongetuigen? Wat er misschien anders had gemoeten achteraf? Um, nou ja, het belangrijkste wat we toch geleerd hebben is uh, dat het mag... zelfs als je een afspraak maakt met een kroongetuige die je vervolgt voor moord. Uh, mits, je dat maar, uh, mits je maar voldoende belang hebt om dat te doen, dat is gehonoreerd. Wat we wel weer geleerd hebben, eigenlijk ook wel wisten... maar wat we geleerd hebben is dat... Alle stadia, de voorbereidingen, de, de eerste contacten met de alles moet heel zorgvuldig worden vastgelegd. Je moet alles bij wijze van spreken opnemen, omdat je jaren later... in dit geval zeven, nou, vijf, zes jaar later nog eens gaat terugkijken... wat er in het begin gebeurt. Maar op zich het gebruik op deze manier, ja, dat wel, is doorgestaan. Ja, op zich het gebruik, maar er hadden toch dingen beter gemoeten. Ja, nou beter als, als wat de rechtbank nu zegt gevolgd zou worden door het Hof. Het is nou een uitspraak ja. van de rechtbank. Uh, dan zou dat betekenen dat je nog kritischer moet zijn. wat je uh, wel of niet uh, overeenkomt. Of wat je wel of niet uh, ja, overeenkomt met de kroongetuigen. Je kan dan dus niet tegen de kroongetuigen zeggen. Goh, nou vertelt u iets wat u eigenlijk niet wil vertellen. Dat kan eigenlijk niet. We zullen al die stukken aan de rechtbank moeten geven. Ja, Gel of Lijstra. Ja, het is, het is toch wat gecompliceerder. He, natuurlijk staat de beste stuurman aan wal in dit geval. Hoor. Uh, er is uh, heel hard gewerkt en, en er is wel drie keer levenslang opgelegd. Dat bent u, die beste, stuurma maar, die die beste stuurman? Ja, dat ja. zijn wij als ja. pers, zeg ja. ik maar. Ja, ja. Um, maar de kroongetuige heeft nogal wat over Holleden gezegd. Maar ja. daarmee heeft hij, daar heeft hij meteen over gezegd. Dat wil ik niet um, ingebracht hebben. En ja, dat blijft wel raar. Dat een van de mogelijk grootste vissen... dat daar ja. van alles over gezegd is. En dat wordt niet ingebracht. Dus daarom is Holleder niet aangeklaagd in deze zaken? Nou ja, als, als dat op het allerlaatste moment was gebeurd... dan lag het hele proces op zijn gat. Want dan hadden de advocaten gezegd... Uh, mogen we dan de hele zaak weer opnieuw... Uh, Behandeld krijgen met deze grote verdachte erbij. Ja, heel ja, Nou, dat laatste is waar. Daarom hebben wij, uh, dat hebben we ook gezegd al eerder ter zitting, die zaak Holleder brengen we niet in dit proces. Dit proces gaan we eerst afmaken. En wat we verder met Holleder gaan doen, dat staat nog helemaal niet vast. He, meneer Luisteren heeft er kennelijk al een eindoordeel over. Dat staat nog helemaal niet vast. Hij is nog steeds. Nou, dat aandacht, eindoordeel is aan de rechter gelukkig. Eindoordeel is aan de rechter, rechter nee. Maar alleen mensen zeggen: doen jullie er nog wat aan? Nou, en kan er nog wat? Jazeker, er kan nog steeds wat. Alleen, daar is vandaag de rechtbank uitspraak een goede illustratie voor... voor een opdrachtgever, of dat nou Holleder is of een andere verdachte... Mm -hmm. is de bewijspositie heel lastig, ook als er bewijs van een kroongetuige komt. Ja, want wat gaat u met Holleder doen? En dat kunnen we nu nog niet zeggen. Nee, hij is nog verdachte. Um, en wij kunnen in een later stadium pas zeggen wat we ermee gaan doen. Dat ja. gaan we niet, Maar vindt u het, uh, het niet raar, raar meneer Hofstee? Vindt u het niet raar dat iemand uh, alle jaar lang vrij rondloopt... als verdachte van betrokkenheid bij liquidaties en dat hij niet is opgepakt... Valt dat uit te leggen aan uh, het Nederlandse volk? Ja, dat valt denk ik wel uit te leggen, want je kan wel iemand aanhouden... maar dan moet je ook weten dat je een dossier hebt, en voldoende verdenking hebt... om dat binnen een zekere termijn ook tot een goed einde te brengen. En dat moment ja, ja. waarop we dat ja. menen, dat kiezen we toch echt zelf? Ja, maar je zou zeggen dat dossier uh, is er al of had er moeten zijn. Hè, dus is jaren aan gewerkt. Was niet de opzet om dit... Uh, proces in de eerste aanleg veel eerder af te ronden... zodat er ook veel eerder naar Holleder overgestapt kon worden? Nou, die, die verbinding was niet tweede de bedoeling. Het was wel de bedoeling om dit proces veel eerder af te ronden. Nee, het was ook niet onze bedoeling om vier jaar te procederen... daar in de bunker. Absoluut niet. Mm -hmm. Ja, nee. maar, maar goed, het is wel gebeurd. Het is wel gebeurd. Zo gecompliceerd is die zaak en eerlijk gezegd... Uh, de persoon van de kroongetuigen uh, heeft wel tot een zekere vertraging geleid. Zo ook uh, de aanhouding van een van de verdachten in een laat stadium... die we wel in het proces hebben betrokken... ook dat uitstel en vertraging heeft geleid. Ja. Dan, ja. Wordt het, uh, dan wordt het veel langer. En het is natuurlijk een ingewikkelde zaak met elf verdachten... die uh, in een hard milieu verblijven. Ja. Maar dan bent u desondanks bent u toch tevreden. Ik ben zeer tevreden dat. Zeer dat, tevreden ja, zelfs? Nee, echt waar. Ik ben zeer tevreden dat het is blootgelegd. Eh, <tus> alle mensen hebben jarenlang gezegd. Nou, al die liquidaties vinden maar plaats. Maar ze worden niet opgelost. We hebben er nou zeven opgelost. En we hebben acht mensen veroordeeld voor hun aandeel in moorden. Ja. Uh, dus daar ben ik op zich zeer tevreden mee. Ja. Uh, Gerlof Lijstra ook zeer tevreden? Nee. <tus> nou ja, gemengde gevoelens. gevoelens. Uh, in drie gevallen levenslang opgelegd. Uh, twee min of meer vrijspraak. Wat had de uitspraak ja, moeten dat... zijn, volgens u? Ja, ik had van tevoren uh, uh, geschat op vier keer levenslang. Ik had gedacht dat die meneer die met dertig jaar... Uh, ook een zware straf om zijn oren heeft gekregen... dat hij ook levenslang zou krijgen. Maar ik had eerlijk gezegd wel verwacht... omdat ze al uit voorlopige hechtenis uh, waren vrijgelaten... dat uh, die twee heren, Soerel en Aguun, uh, niet levenslang zouden krijgen. Ja. Maar ja, het, het heeft heel lang geduurd... Uh, en ja, er zijn ook nog wat zaken waar we nog steeds niks van weten. De, de, het onderzoek naar de moord op Cor van Hout, toch ook alweer tien jaar geleden... Ja. was aanvankelijk onderdeel van dit dossier. Dat is er eigenlijk een beetje okay. heimelijk weer uitgemanoeuvreerd. Ja. Hetzelfde geldt voor de moord op Ensta, dat is wel afgesplitst. Goed. Ik denk dat, dat achteraf het onderzoek beter in stukken geknipt had kunnen worden... Ja. Maar goed, er komt nog een hoop aan in ieder geval. En sowieso een hoger beroep. Er komt sowieso een hoger beroep aan. En ook, de, meneer Leijstra noemt nu nog een aantal uh, ja. namen. Er zijn nog steeds onderzoeken die ook lopen. Goed. Hartelijk dank beiden voor, uh, voor uw bijdrage. En voor uw komst naar de studio. In I see. You. Van een duo uit Finland. En ze heeten Eva en Manu. is al pas uit die single. Januari 2013. Goed. Op dinsdag 30 april wordt onze nieuwe koning ingehuldigd en dat heeft ook gevolgen voor de hofhouding. Bij een troonswisseling is het namelijk gebruikelijk dat de leden hun functie ter beschikking stellen. Er zijn maar weinig mensen die echt weten hoe het er binnen de koninklijke hofhouding aan toe gaat. Aan de telefoon heb ik er twee die net iets meer weten dan de gemiddelde buitenstaander. Allereerst Reineilders van Ditshuizen, historica, van wie notebenen morgen en Kinderboek verschijnt over het Koningshuis, getiteld Leven de Koning. Hoe krijgt u het zo uitgekind? Ja, het lijkt net alsof ik, ik voorkennis had, maar dat is dus niet zo. <hijntuig> nee, maar die. Het uh, uh, uh, is, is wel heel toevallig. Het, het is wel om, heel erg toe. toevallig, ja. En ook over de inhuldiging. Dus alles staat erin wat men wil weten over het Koningschap en alles wat erom hangt. Dus dat is gewoon heel toevallig. Ja, goed. En Hendrik de Grote, hij is protocoldeskundige. Goedenavond ook. Goedenavond. Ja, uh, ik begin bij, uh, bij mevrouw van Ditshuizen. Wat, wat verwacht u dat er zal gebeuren met die bestaande hofhouding? Krijgen we nu een hele nieuwe generatie aan het Hof? Nou, kijk, de, wat u net zei, het is natuurlijk, de, officieel moeten ze allemaal ontslag nemen. Hè, en dan Omdat de nieuwe koning moet de kans krijgen zijn eigen huis in te richten. Zo heet dat. Dus, uh, maar het, grootste, het groot deel komt natuurlijk gewoon terug. Want hij gaat natuurlijk niet van nul beginnen. Want je moet natuurlijk wat vertrouwelingen en bekenden om je heen hebben... Die, waar je al langer mee samenwerkt. En ze hebben natuurlijk de laatste jaren een aantal mensen ook aangetrokken... mede met de gedachte aan de komende troonswisseling. Dus hij zal zeker niet alles ontslaan en hup... Helemaal nieuwe mensen. Bovendien heeft de koningin heel veel gewisseld. Dus het zijn niet allemaal uh, zeg maar 60-plussers. Dus er zijn ook heel veel jongeren die daar zitten. Ja. Meneer de Groot, denkt u dat er een flinke reorganisatie... van die hofhouding zal worden doorgevoerd? Want dat heeft koningin Beatrix destijds ook gedaan. Ja, uh, dat heeft de koningin gedaan... omdat uh, zij eigenlijk van een hele hoop erefuncties af wilde. Uh, toen uh, de koningin aantrad... Um, erfde zij dus het huis van haar moeder en daar zaten nog uh, functies van opperceremoniemeester, opperhoutvester, uh, opperstalmeester bij. En dat waren eigenlijk een soort van erebaan. Je werd wel betaald, maar het was toch vooral een erefunctie. En uh, koningin Beatrix is uh, destijds uh, bij haar uh, huidige collega Margarethe van Denemarken op bezoek geweest, want die had vijf jaar daarvoor het huis van haar vader overgenomen. En die heeft toen al die erefuncties geschrapt. En dat voorbeeld heeft uh, koningin Beatrix ook uh, gevolgd. En uh, ik denk niet dat er nou zo'n grote wijziging zou komen... als destijds in 1980 nee. is geweest. Nee. Er blijven nog steeds prachtige functienamen over. Grootmeester, Hofmaarschalk, thesaurier, intendant, de stalmeester. Uh, kent u die persoonlijk, meneer de Groot? Een aantal. En u mevrouw van dit Ja, een aantal maar overigens zijn er toen naar nou, Juliana ook een aantal functies uh, veranderd. Andere mensen gekomen. Omdat Juliana natuurlijk mensen had die er al jaren zaten. Ja. Ja. En dat was langzaam een grote familie geworden. En Beatrix ja. wil dat veel professioneler aanpakken. En die wisselt dus überhaupt vaak om de drie, vier jaar. Daar haalt ze bij Buitenlandse Zaken mensen weg. En mensen die goed bevallen, die blijven langer. Maar zij wisselt gewoon. Dus ze wil gewoon een professioneel mensen die niet helemaal gaan van eenzelfige ermee. Je moet fris bloed hebben. Dus zij heeft dat erg grootgemaakt veranderd, dus ook met wat minister Grootnet zegt, en dit ook nog. Ja, en is hun invloed groot eigenlijk op het staatshoofd, mevrouw van Tisahuizen? Nou ja, kijk, het zijn natuurlijk ook wel vertrouwelingen. En dat heeft ze natuurlijk nodig. Zoals bijvoorbeeld hofdames, hè, daar heeft ze, die zijn belangrijk. En ook ook kamerheren, die gaan het land in. Als ze bijvoorbeeld Amersfoort of, of, of Zwolle vraagt... God, kan de koningin hier komen? Dan zegt de burgemeester, nee, dat is geweldig, u moet komen. Maar dan kan ze aan zo'n kamerheer of ook haar eigen dingen vragen. Van God, hoe zit dat? Kunt u al eens even gaan uitzoeken. Want die zeggen haar eerder de waarheid of het geschikt is... om dat bezoek te af te leggen of die mensen te ontvangen. Dus die heeft ze nodig. En natuurlijk ook om een beetje soms... Nou ja, niet echt stoom af te blazen, maar om even samen te overleggen. ze we het zo doen of zo? Uh, wat je natuurlijk met de officiële functionarissen minder kan doen. Dus ja. het is heel erg handig. Dus in zoverre hebben zij zeker invloed, omdat ze met hen overleggen. Ja. Meneer de Groot, hebt u enig idee wie er zal opstappen en wie er zal blijven zitten? Of is dat nog nee, te veel koffiedik? Denk... Nee, nee en, en stel als zou ik het weten, dan zou ik het zeker niet, uh, dan zou zeg, het nee. niet nu uh, uh, meedelen. Nee. Maar is het helemaal aan Willem-Alexander om die keus te maken? Nou, eh, ja, ik denk het wel. Kijk, eh, zoals al eerder is betoogd door mevrouw Van Ditshuizen... Ja. het is eh, gebruikelijk dat de leden van de hofhouding... en dan moeten we even een onderscheid maken. Hè, de hofhouding, dat zijn, als je het vergelijkt met de officieren... En uh, de andere mensen die uh, worden personeel genoemd. Dus dat zijn de onderofficieren en de manschappen. Dus daar vindt geen wisseling plaats. Maar zeg maar mensen die een bepaalde verantwoordelijkheid dragen binnen het huis van de koningin... of in het toekomst het huis van de koning... die stellen hun positie ter beschikking. We zijn dus wel... De mensen die uh, sturend, die uh, richtinggevend aan het Hof werken. en ook adviserend in die zin. Ja, maar zouden dus ook... En ja? ja, dus die stellen hun uh, positie ter beschikking. Nou, één ding, één die in ieder geval terugkomt. dat is natuurlijk de Algemeen Secretaris. Ja, Leeuwenburg. Le want die is een paar jaar geleden op die positie gezet. En dat is duidelijk ook. waar ook mevrouw van dit ze al op doelde. Een, een teken aan de wand geweest van hé. Hey, uh, er, er kan een, een wisseling komen en dan is zo'n uh, vertrouweling. Want uh, de heer Leeuwenburg was particulier secretaris van de prins van de Oranje. Uh, dat hij dan doorschuift naar de positie van de algemeen secretaris, dat is echt coördinerend secretaris binnen het Koninkrijk. Uh, dat was al een teken van er gaan toch op termijn wel wat veranderingen komen. Ja, denk, Bent u het daarmee eens, mevrouw van Dessau, ja, kijk, ze hebben natuurlijk, uh, Willem-Alexander is natuurlijk logischerwijs ook een beetje overlegd met zijn moeder... wie er zouden worden aangenomen, want hij moet, ook, of hij moet zeker met die mensen het goed kunnen vinden... omdat je zo'n intensief contact hebt met die mensen. Dus hij heeft natuurlijk een grote vinger in de pap gehad. En die vinger werd steeds groter, zal ik maar zeggen. Hoe meer de kan, de, zijn moeder ging nadenken over, dat heeft ze ik al een paar jaar gedaan... om, uh, zoals ze zei gisteren in haar toespraak, uh, om dus toch plaats te maken voor hem... Uh, zou die nieuwe ploeg ook een andere richting aan het koningschap uh, kunnen geven? Of is dat uh, te veel eer? Nou, nou ja, uh, ja, kijk, hij heeft natuurlijk zeker ook zijn ideeën al. Euh, euh, en ze hebben überhaupt het ontzettend knap gedaan. Want alles waar je nu vragen over zou kunnen hebben, over een aantal toekomstige zaken, hé, zoals de aanspreektitel waar ze gaan wonen, de functies die ze neerleggen. Die zijn al beantwoord voordat men die vragen kan stellen. Dus daar hebben ze al heel goed over nagedacht. Ze hebben een verdraaid goed draaiboek gemaakt wat ze al moesten klaar hebben. En ik denk ook dat Willem-Alexander ook eigen accenten zetten. Dus die zal zeker ja sommige dingen opeens anders gaan doen. Maar natuurlijk binnen de markt. En wat ik nou wel een aardige verandering zou vinden, vind ik dan, dat is dus dat is op zich geen hoveling. Maar die kamerheren, waar ik het net al over had, dat is een hele oude functie. Die heet de kamerheren omdat ze ooit in de slaapkamer van de koning mochten komen, daar de sleutel van hadden. Dus ze hebben nog in hun ambtskostuum een zak voor een sleutel. Maar goed, die kamerheren, dat zijn, ik vind dat er ook kamer dames moeten komen. Want uh, er zijn dus altijd alleen maar mannen die dat doen. En, en mochten dat... die kamerheren dan bij de koningin in de, in de nee, kamer bij de koning, Nee, de koning. Bij de koning maar, ja. uh, maar niet nee, bij de, de koningin. Kon Vroeger ontving je in bed. Een bed was een pronkbed. En zoals we ook weten, koning Lodewijk de 14e, nou, dan werd het aankleden zelfs helemaal. waren allemaal 180 mensen bij te kijken. Dus dat was een manier om mensen te... Wij ontvangen mensen gewoon op een stoel, maar zij ontvingen mensen in bed. Aha. Maar goed, dus dat was die kamerheren. Dat waren de mannen. En ik zou vinden dat er wel Kamerdames kunnen komen. Dat, uh, want dat er nu, als er weer eens vacatures zijn in die provincies... dat er een vrouw dat die functie gaat bekleden. Ja, meneer De Groot, wat zou u uh, veranderen aan de samenstelling van de hofhouding? Dus mevrouw uh, van Dithuizen wil Kamerdames, en wat wilt u? Nou, ik... ik, ik... Ik vind eigenlijk dat er niet zo vreselijk veel veranderd wordt. Maar het kan natuurlijk best zijn dat uh, koning Willem-Alexander gaandeweg de rit toch tot uh, de conclusie komt dat het anders kan. Er ligt natuurlijk ook nog wel in de Tweede Kamer uh, een. een, een, een, een uh, Ik dat er een wetsontwerp maar er, er ligt toch nog wat vragen over: kan het niet een onsje minder? Hè? Want uh, het, we hebben een relatief duur hof. En. Uh, uh, vergeleken met andere uh, uh, hoven. Dus het kan best zijn dat, dat daar ook een uh, enige uh, drang wordt uh, in de richting van een bezuiniging wordt uh, gedaan. Dus dat zou uit dien hoofd ook nog kunnen. Maar ja, goed. Nou, dat, dat zie ik 1, 2, 3 nog niet. Dat zien we dan te zijnde tijd wel. Hartelijk uh, dank, Hendrik de Groot, protocoldeskundige en Rijnildus van Ditshuizen, Koninklijk Huis. Tot u dienst. Dienst. Ja, tot u dienst. Ja, Dag. Ja, Dag. De muzikanten uit Mali hebben de koppen bij elkaar gestoken... en hebben met z'n allen een lied geschreven en gezongen voor de vrede. Het duurt in totaal zeven minuten. Dat gaan we nu niet doen, maar om even in de sfeer te komen... want we gaan het over Mali hebben. Hartelijk welkom, Esther Bakker. Ja, wie doen hier allemaal aan mee. Ja, allemaal, dat weet ik ja. niet. Heel veel. Bij, en vooral van heel veel verschillende volkeren uit ja. Mali. Dat ja. is leuk. Omo Sangare, hele beroemde, beroemde naam. Prachtige muzici. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. We gaan het hebben over de brand uh, van de bibliotheek in Timbuktu. Die is door islamitische strijders uh, in brand gestoken. En daar lagen eeuwenoude historische manuscripten. Esther uh, Bakker, uh, die is freelance journalist. Er woonde 3,5 jaar in Mali. En schreef verschillende artikelen over die bibliotheek. Uh, hartelijk welkom. ja We hebben die beelden gezien op het acht uur. Uh, wat, wat, dacht, wat dacht u toen u het zag? Ja, een, een nachtmerrie. Ja. Uh, het enige wat me troost is dat ik ze, ze niet zag, de boeken. Je zag geen smeulende puinhopen uh, en, en daar de rest van. Je zag alleen dat ze er niet waren. Ja. Dus uh, ik heb nog hoop. Ja, want uh, uh, uh, u bent daar vaak geweest hè, in die bibliotheek. Het was nog een hele nieuwe, toch? Yeah. Ja, ik was er in uh, 2009 voor de eerste keer. Toen was hij net uh, geopend, of toen ging hij net open... Toen waren ze dus alle uh, boeken aan het overbrengen van, alle, van de oudere bibliotheekgebouwen... naar dat prachtige gebouw wat hier ook had kunnen staan. Met subsidie van Zuid-Afrika gebouwd. Helemaal state of the art. En daar zou die hele grote erfenis uh, gedigitaliseerd, gedocumentaliseerd en geresearched worden. Op internet gezet. Zodat mensen ook uh, hè, in universiteiten in Berkeley, in Tokio, allemaal toegang zouden hebben tot die oude manuscripten. Ja, en, want die bibliotheek bestond al langer. Ja, sinds 1974. Ja, ja. en uh, er lag ontzettend veel. Ik denk dat veel mensen in, in Nederland geen idee hebben wat er allemaal lag. Oh, ja. Oh, ja, er lagen 30.000 manuscripten in de bibliotheek. En uh, handgeschreven. En, uh, en sommige kopieën, sommige één, één, één exemplaar. Uh, uh, onvervangbare. En... Uh, en, en dat, is, dat is eigenlijk nog maar een fractie van wat er überhaupt in de regio is. Want er zijn in Timbuktu ook allemaal privébibliotheken. Dat is dus gewoon bij mensen thuis. Um, en en dat, dat zijn er nog veel meer. Ze schatten dat er honderdduizend zijn in totaal. En wat daarmee is gebeurd, weet ik ook niet. Manuscripten, maar, maar goed, die lagen dus nog, misschien nog steeds bij mensen thuis. Of waren die allemaal al overgebracht naar die nieuwe bibliotheek? Nee, die lagen nog steeds bij mensen thuis. Maar goed, maar die, daar zal toch niks mee gebeurd zijn, of niet... Dat weet ik niet. Zijn, dat weten we niet. Daar, nee. daar gaat het nieuws niet over. Maar de, die mensen zullen dat ook niet. Ik hoop dat het ze gelukt is om ze weg te smokkelen, weg te voeren, te begraven, te verstoppen. Dat ja. hebben ze al eerder gedaan. Ja. Wat stond er in die manuscripten? Ja, heel verschillend. Poëzie, sterrenkunde, natuurlijk heel veel. Uh, uh, Theologische teksten over de Koran, over grondrechten, verhoudingen man en vrouw, farmaceutische geschriften, kruiden die ze gebruikten, en dat allemaal al uit de 12e eeuw, 13e eeuw, 14e eeuw. Ja, en waarom zijn die zo belangrijk? Nou ja, omdat. Uh, de mythe van Afrika is toch dat daar geen uh, geschreven geschiedenis is. Of niet veel is overgebleven van die geschiedenis. Men denkt een orale cultuur. Ja, orale cultuur. Ja. Alles is begonnen toen de, de westerse mensen kwamen. Maar, uh, en daarom is die bibliotheek ook betaald door Zuid-Afrika. Want Zuid-Afrika vindt het belangrijk dat bekend wordt... dat er wel degelijk een hele grote uh, schriftelijke traditie was. Op het moment dat het Arabische schrift met de Koran naar Afrika kwam... Um, zijn ook al die Afrikaanse talen zijn in het Arabisch gaan schrijven. Dus in die bibliotheek liggen uh, geschriften van volkeren uit die hele regio. Uit Senegal, uit Burkina. Die allemaal uh, in hun eigen taal met Arabisch schrift hebben geschreven. En niet in hun eigen taal geschreven, maar in hun eigen taal met Arabisch schrift. Ja, wij schrijven ja, ja. ook Latijn. Ja. Ja, ja. Dat maar tijdschrift. Go maar goed, dus dat is al van de 12e eeuw. Want toen zag Mali er toen uit. Want jij zegt nu van ja, Senegal. Maar dat was natuurlijk toen een hele andere situatie, die landen. Ja. Waar, we stonden toen niet in deze vorm. Nou, toch wel een beetje. Maar het, het rijk heette toen uh, Songhai. Ja. En dat was uh, stukken van Senegal, van Mali, van uh, Burkina Faso, van Niger. Uh, een heel groot, onmetelijk groot rijk. Met contacten naar Egypte, naar Marokko. Uh, en en vandaar ook naar Europa. Hè? Want uh, daar zaten natuurlijk ook de Arabieren in uh, Zuid-Spanje. En uh, de, de Timbuktu, bestond dat toen ook al? Jazeker. He? Wanneer ja, oud is... is die stad? Ja. Nou ja, dat weet ik niet. Maar uh, het is, uh, het, toen was het al een stad. In, in de twaalfde eeuw woonden er honderdduizend mensen. En nu is dat een fractie. Ja. En uh, een kwart daarvan was student. Mensen kwamen van heine en verre om daar te studeren. Ja. Want alle boeken lagen daar. En er woonden er heel veel geleerden. Er waren echt universiteiten. Dus dat is echt een hele oude universiteitsstad. Waar gewoon ja. altijd al een, een, een enorme op hoping van, van, van kennis was en ook van geschriften. Ja, het, daarom is dat daar allemaal verzameld. Juist, juist in Timboek toe. Ja. Ja. Maar uh, je zei net even, ik heb het niet gezien. Hè? De, de, de, je hebt geen uh, verbrande uh, geschriften gezien. Nee, ik dus, zag dus ik heb dozen nog, liggen. Dus ik heb nog hoop, zeg je. Ja. Wat hoop je dan eigenlijk dat dat gewoon niet waar is... Dat die, dat die manuscripten zijn verbrand? Ja, ik hoop dat ze ze op tijd weggehaald hebben... En uh, dat ze ze, toen de Fransen kwamen in die boek toe... dat was in, uh, eind, uh, eind 19e eeuw... toen uh, begonnen ze die, die dure boeken onmiddellijk naar Europa te verschepen. En toen, hebben ze ze, uh, onmiddellijk, en toen hebben mensen ze allemaal meegenomen. Ze hebben ze in het zand begraven, in grotten verstopt... en ze zijn mee op, net nomadenfamilies, in de zadeltas de woestijn ingegaan. Pas in 1960... Toen uh, Mali onafhankelijk werd, zijn de boeken weer teruggekomen naar Timbuktu. En die boeken, die, dat is privébezit, dat is erfgoed. Dat zijn families die hebben dat al eeuwen in de familie. Ze kunnen het zelf niet lezen, maar ze weten wel dat het belangrijk is... en mm -hmm. dat ze het van hun vader, nog overgrootvader, gekregen hebben. Met heel veel pijn en moeite is die bibliotheek bezig om die geschriften te krijgen in bruikleen. Ja, om te om kopiëren. Te, even, ja. ja, te scannen. om ja. te beginnen, om ze te behouden. Want het, het valt uit elkaar. Het verdort. Ik heb ze gezien. Ik mocht ze zelfs aanraken in de straat. Als je gewoon naar een privéverzameling gaat. Dan ja. Die rolt gewoon zo'n rol uit. En die zegt, kijk hoe mooi. Terwijl die dan afbrokkelt. brokken, brokken, brok, brok, ja. Je raakt het aan. Het verdwijnt onder je vingers met termieten en stof. En, en daar zo. zijn dus nooit kopieën van gemaakt dan? Nee, dat nee. waren ze nu aan het doen. Ja. Dus in vertrouwen hebben ze nu die geschriften gekregen van ja. die families. En dit is nu gebeurd. Ja, vreselijk. Maar goed, het zou dus nog mee kunnen vallen. Uh, kopieën zijn er dus ook nog niet van al die geschriften. Daar nee, waren ze nee, nog mee nou, bezig. Er zijn, uh, er zijn uh, uh, uh, comput computerbestandjes gesmokkeld naar Bamako... door bibliotheekmedewerkers al eerder... Ja goed, dat, maar ja, dan heb je een scan van ja. zo'n boek. Ik weet niet hoe, uh, waar. dan heb je wat, dan heb je in elk geval de inhoud. Ja. Een, een fractie van wat er is. Ja. Ga je nog terug om te kijken wat er, wat er van over is? Want je bent nu alweer een tijdje hier. Ja, nou ja, ik ben nu een jaar terug. Ja, ik ga zeker, ja. zeker kijken. Nou. Maar eerst even moet het nog even wat veiliger worden. Ja, dat moet eerst nog even. <lacht> nou ja, dat is toch ook geen uh, sinecure, denk ik. Of heb je daar wel goede hoop op? Uh, nou, uh, dat weet ik niet. Weet je niet? Nee. Ik durf er niks over te zeggen. Nee. Goed, nou, we hopen met jou dat het toch nog uh, meevalt... en uh, dat deze rijke uh, geschiedenis toch nog op enigszins bewaard kan blijven. Dank je wel voor je komst. Dank je. Ja. En dan uh, geef ik nu het stokje door aan collega John verhalen. Het is vijf voor twaalf.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 Zij bleef dezelfde in stem, gebaren... maar borg steeds meer in haar dat mij niet zag. Ik die jaren herinnering bewaarde waarin ik graag verdwaalde. Mijn winterkind, eens net zo'n blos en bloemen... die rode muts en wante sierden, heeft nu haar kamer leeggehaald. Keuze gemaakt, zegt achterloos. Die laat ik hier. Verstilde meisjes... De buitenste is vrouw met onleesbaar veel gedachten. Ze verlaat het huis. Zo is het goed. Behoedzaam schuif ik de beelden in elkaar. Die kunnen wachten. Ja, matrushka's. Ja. Dat zijn ook weer matrushka's. Uh, ja, nou, dat zijn babushka's. <laughs> je wel. <laughs> nee, dat zijn die, uh, die Russische poppen, we kennen die allemaal... Die, uh, waarin eenzelfde pop schuil gaat. Vaak zijn het vrouwen, vrouwenbeelden. Daarin zit weer een houten beeld, het is identiek hetzelfde. Dat maak je weer open, zit er weer een in. En dan eindig je met een heel, heel, klein, heel klein poppetje... waarvan je hoopt dat je het ooit nog open kunt ja. frikken... en dat er nog eentje in zit. Um, ja, bij, nou ja, bij de psychiater, ik, ik, ik wil niet alle poëzie tot psychiatrie herleiden, maar bij de psychiater in, in, in therapieën dan leer je wel eens om jezelf als een ui in laagjes af te pellen. Tot je dan bij de kern komt. Maar de vraag die in dit gedicht opgeworpen wordt, is: bestaat die kern eigenlijk wel? Um, het is tegelijkertijd een soortgelijk spel dat uh, gespeeld wordt. Uh, de titel verwijst daar dan natuurlijk naar, die matrushka's of babushka's. Um, het gaat er eigenlijk om hoe je een versie of restant van jezelf in jezelf kan bewaren. Kan dat eigenlijk wel? De, het hele gedicht zit vol met woorden die daarop uh, alluderen. Het, het idee van holtes, kamers die leeggehaald worden. Dat is waarschijnlijk een echte kamer die leeggehaald wordt. Uh, personen die in elkaar geschoven worden. Herinneringen als ruimtes om in te verblijven. Uh, Geheimen, verdriet, het ronddwalen in je verleden... in wie je was of wilde zijn. En daarmee komen we dan misschien toch bij een soort kern. Uh, de vraag die eigenlijk hiermee wordt opgeworpen is niet wie ben je... maar is waarschijnlijk veel meer welke versie van jezelf wil je laten zien? Blijft er intact? Wat hou je over? Welke matrushka van jezelf blijft erachter? De dichter of dichteres mag wel blij zijn met deze mooie toelichting. Ah. <laughs> Ramzi Nasser. <laughs> Dankjewel. Tot zover gedicht 5583. Ja, collega John Jansen van Galen met uh, Ramzi Nasser. Zometeen in Casaluna praat Nathan Vecht met Erik Staaien Die jonge ondernemer uit Twente was uitverkoren... om afgelopen week naar het World Economic Forum in Davos te gaan. En morgen zit hier Clary Polak. Dag.